rata ta ta ta <tied> ta ta Niemand zet ons met rode kaken rata ta ta ta En ja, het is geweten, wie zich met ons durft meten Hoe of die ook mag heten, die zal toch moeten zweten. Het schaver verdeelt het laken De ploeg is weer opgesteld. Golen maken en het zal weer kraken. Wacht maar straks op het voetbalveld. Staat er ieder weer versteld? Gaan! Tangerende skabber wilt het laken. Niemand zet ons met rode kaarten. Ja, het is geweten, wie zich met ons durft meten. Hoe of die ook mag eten, die zal toch moeten zweten. De toren, de schaaf, de ratada, ratada, Ja, wie zal er ons nog verslaan? Laat maar waaien en laat maar draaien. Naar de zegen zullen we gaan. Nee, daar twijfelt niemand aan. Allee, SK, zingen! Nou, ja. ja. we gaan. SK verweelt de tra, ta, Niemand zet ons met rode kaart.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 Geen misverstand Ja, dat is echt ploegverband Hey, toren, de schaar wilt het laken Ra -ta -ta -ra -ta -ta -ta -ta. Niemand zet ons met rode kaar. Het is geweten wie zich met ons doet meten, hoe of die ook mag eten, die zal toch moeten zweten. Oh, waarom we schaver het